Did you go? naar een Slapeloze Nacht, omdat ze aan een bijzonder iemand denkt. Het is uh, een liedje dat opgenomen werd in 2004. En in dat jaar verscheen het op een album, namelijk... Het album Feels Like Home, maar dan wel in de luxe editie. Dat was een gewone editie, daar staat dit dan niet op. En ja, wat gebruikelijk is tegenwoordig, dat is wat een album... dat van een album meerdere edities uitkomen. Een gewone editie, een luxe editie en nog een veel luxe editie. Nou, en op die luxe editie kan je in ieder geval dit Sleepless Nights vinden. Welkom bij het luxe programma van de VADA op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1, de nacht klinkt anders. Tot zes uur met vanaf vandaag iets nieuws. Namelijk tussen... 3 en 4... Heb ik het goed? Nee, tussen 4 en 5 jaar. Ik oh, het proberen zo lang tussen 4 en 5. Het leukste uit speakers met koppen, de columns en een cabaretfragment. Maar dat is uh, tussen 4 en 5 uur op deze zender. Bij de Nacht ging het anders... We hebben natuurlijk dit uur en elke uur ook weer opname uit het eigen archief. Je kan in ieder geval in dit uur luisteren naar Dotan, die een tijdje geleden optrad bij het programma van Giel Belen op de vroege ochtend. En binnenkort is dus weer te beluisteren bij de Vara Radio. Maar daarover straks meer. Deze gasten die waren aanwezig op Lowlands. En dan heb ik het over Fits, fits in the Tentums... van Fits and the Tentums. Zoals ik al zei, ze waren op Lowlands. Ze waren helemaal aan het begin bij de opening van het festival. En dit hebben ze ook gezongen. Fits and the Tentums en Picking the Pieces. En de vrouwenstem die je hoorde. En zo kun je iemand die deel uitmaakt van de groep. Dat was namelijk de stem van Noël Skaggs. gaat eventjes uh, iets uh, verkeerd nou dat, uh, dat kan gebeuren zo uh, midden in de nacht het uh, liedje verdwijnt eventjes van uh, het toneel maar we gaan hem uh, weer keurig oppikken en dat moet dan weer met de computer gebeuren en dan moet je niet uh, de verkeerde letters in tikken want er verschijnt natuurlijk niks je kent het probleem ongetwijfeld wel en dan gaan we nog eens een keer opnieuw uh, starten die plaat van uh, The Average White Band. What are we talking about? The Average White Band and pick up the pieces. Sure veel Blue Arts, zoals zo aan het begin van deze nacht klinkt anders. Deze is van Eli Paperboy Reed. Een cd die begin vorig jaar uitkwam. Dat is weer bijna twee jaar geleden. <laughs> Als je het zo berekent. Come and Get It was de titel van dat album. En Young Girl een van de nummers die stonden op dat album. Come and Get It van Eli Paperboy Reed. En daarvoor had je uit Schotland de Average White Band met wat startproblemen. Alsof het de een oude auto gaat. Je wordt in ieder geval de Average White Band met pick up the pieces en die Average White Band, die, uh, ja, die, die jongens die zijn nog steeds bij elkaar. Hoewel, toen waren het jongens toen ze daarmee in het hadden. Die Average White Band met Pick Up The Pieces. Tegenwoordig zijn de mannen van middelbare leeftijd. Maar in ieder geval nog wel met het uh, enthousiasme en het elan van jonge jongens. De Average White Band, uh, Pick Up The Pieces. En afgelopen weekend hebben ze nog opgetreden op een festival in Schotland, in Montrose. Ik heb nog twee Blue-Eyed Soul plaatjes voor je. Eén hartstikke nieuw en één uit een ver verleden uit de jaren zestig. Want de stem van Felix Cavalieri, dat was ook een soulstem. Hij hoorde bij de Young Rascals. About the ride in een minute nu. You know, het een long, lang overdue. Look out, cause it's coming right on through. <laughs> ja, ja, ja, ja. De, de stem van Felix Cavalieri... destijds de zanger van de Young Rascals. Later toen noemde ze zich de Rascals. People Got to Be Free. zo'n beetje de grootste hit die de band ooit heeft gehad in zijn carrière. En die Felix is uh, naar de hand gestopt met te zingen en is. Op de achtergrond gaan werken, daar wat ging, wat maken van platen. Producer is hij geworden. Moderne muziek van vandaag de dag, uh, daar wat gaat om Blue Eyed Soul, die komt van Major Hawthorne. Ook hij was een van de gasten op het Lowlands Festival. En recentelijk, de 24 augustus, was hij te gast bij Giel. En daar zong hij dit: Longtime. ...die je kon beluisteren. En uh, deze Amerikaan die was uh, 24 augustus jongsleden te gast... ...in het vroege ochtendprogramma van Giel Belen. En daar zong hij dit a long time. En die opname die heb je nog zojuist kunnen beluisteren. En hij stond ook op uh, Lowlands aanstaande zaterdag. Dan is er uh, voor de tweede keer een... Uh, nieuwe aflevering van Spijkers met Koppen, want het is weer terug van weg geweest na een uh, zomerreces. En dan een optreden van de Nederlandse singer-songwriter Dotan. En wat hij nu gaat zingen, dat zal hij in ieder geval niet aanstaande zaterdag in Spijkers met Koppen zingen. Hij zong het wel 23 juni om ook bij het programma van Giel. Je kent het ook van Adele. I heard that you settled down man, and you're married now, wow. I heard that your dreams came true, guess he gave you things I didn't give to you, old friend, why are you so shy, ain't like you though, Hide from the light I hate to turn up out of the blue uninvited But I couldn't stay away, I couldn't fight it I hope you see my face That you'll be reminded that for me It isn't over Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you, too Don't forget me, I beg I remember you said Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts instead Turned up out of the blue, uninvited But I couldn't stay away I couldn't fight it I'd hope you see my face That you'd be reminded that for me It isn't over Never mind, I'll find someone like you Cause I wish nothing but the best For you too And me i beg i remember you said sometimes it lasts in love sometimes it hurts instead 'Cause nothing compares no worries or cares regrets and mistakes there are memories made who would have known how bitter sweet that this would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 Sometimes it hurts instead Je kent de redaard van Adele, Someone Like You. Haar goed is op dit moment en het werd gecoverd in het ochtendprogramma van Giel Beelen op 23 juni. jongsleden door Dotan. Dotan, zoals ik al zei, die aanstaande zaterdag. De muzikale gast zal zijn in Spekers met Koppen van 12 tot 2 op Radio 2. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1. Muziek van Pink Floyd. Muziek van Pink Floyd zoals die ook de afgelopen avond klonk in Kerkrade in de Rode Hall. Heaven sent the love. looks Someone sent the promised land And I grabbed it with both hands Now I'm the man In Nederland heb je tal van bandjes die zich bezighouden met het repertoire van Pink Floyd. In Australië heb je ook zo'n band. en Die noemt zich de Australian Pink Floyd Show. Nou, Die hebben de zaken zo groot aangepakt... dat ze met hun Pink Floyd Show op wereldtournee zijn gegaan. En zo stonden ze afgelopen avond in de Rode Hal in Kerkrade. Ik liet je door de originele Pink Floyd horen... Uit 1972 van de LP Obscured by Clouds. Daarvan nog eens een keer What's Other Deal. Vroeger, vroeger... Nou... Ik weet niet, ik zal niet zeggen dat alles beter was, was, maar wel alles was anders. Zodat elke uh, omroep vroeger in het verleden een eigen countryprogramma. De VARA had Nashville met Twin Bloemendaal. De KRO die had uh, Countrytime met Lex Lamme. En ja, laten we de Tros vooral niet vergeten. Die had uh, Cowboy Gerard, uh, Gerard de Vries met uh, Tros Country. En zo af en toe hoor je op de Nederlandse radio nog wel eens een countryplaat voorbij komen. Maar dan luister je na de nacht, klinkt anders. Lydia en Laura Rogers, oftewel de Secret Sisters... die traden afgelopen avond op in Rotown Rotterdam. Ze stonden daar op het podium. Onlangs brachten ze een album uit de Secret Sisters. En van dat album liet ik je luisteren naar My Heart Skips a Beat. Country muziek, leeft dat nog? Nou, in Amerika leeft dat zeker nog. Als je kijkt naar de Billboard Top 100, die wordt... De laatste jaren overheerst door rap en hip-hop en R&B... maar van tijd tot tijd vind je er ook nog wel eens een, keer een country plaat terug. En, en tegenstelling tot rockmuziek, dat is helemaal niet meer terug te vinden. Op een of andere manier. Wel, die dan toch op een andere manier weer populair is. Maar niet in de Billboard Top 100. Ik liet je nog eens een keer dus luisteren in het kader van... Country muziek naar uh, The Secret Sisters. Scarlett Johansson en Peter Jorn. Dat is ook een leuke plaat. En dat heet Relator. En dat brengt ons dadelijk bij de Gainsbourg-dynastie. When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day. And I see you on the TV at night. You can see that. Muzikant Pieter Joorn en je hoorde de stem van Scarlett Johansson die vooral bekend is geworden als uh, actrice, maar naast haar carrière als actrice zingt ze ook van tijd tot tijd. En het meest recente wat ze heeft gedaan, dat is een samenwerking met de zoon van Serge Gainsbourg, Lucien Gainsbourg, en die heeft zijn artiestennaam Lulu Gainsbourg. De man Lulu die is bezig met de opname van een cd. Of althans, de opnames daarvan zijn net voltooid. En een van de songs van die, of chansons moet ik zeggen, van die cd, dat is Bonnie en Clyde. Trouwens, die hele CD die uh, Lucien Gensboer gaat maken, die staat vol met composities van Vader Serge. En een van die uh, composities is Bonnie and Clyde. Wat Serge Gensboer in een ver verleden heeft opgenomen met. Brigitte Bardot. En de stem van Brigitte Bardot die zal in dit geval gezongen worden door uh, Scarlett Johansson. Er is al een EP'tje verschenen van Lucien Gainsbourg. La Javanaise, een van die composities op dat album. vous, vous, mon amour. Avant de voir, vous Zeg niet om. Het is de compositie van Serge Gainsbourg hier uitgevoerd door uh, zo'n lief Lucien Gensboer. En het is te vinden op een uh, EP-tje dat recentelijk in Frankrijk is uitgekomen. En binnenkort komt er een uh, compleet album uit... waarop Lucien alle composities van uh, vaderlief zingt. La Chavannaise kon je dus beluisteren. Blijf nog even bij uh, het nageslacht van Serge Gainsbourg. En dan kom ik uit bij Charlotte Charlotte Gainsbourg... die de afgelopen jaren veelvuldig op het witte doek te zien is geweest... in de Antichristenfilm film van Lars van Leer... De Tree, een film die zich afspeelt in Australië. En op dit moment in diverse bioscopen en filmzalen in Nederland. De film wordt vertoond in Amersfoort, Eindhoven, Groningen... Haarlem, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zwolle, Ede... Amsterdam, Arnhem, Beverwijk, Breda, De Bosch en Den Haag. De film is breed uitgezet, de nieuwste Lars van Trier film Melancholia... Ik heb hem gezien, de meningen zijn verdeeld. Ik vond het in ieder geval een fantastische film. En uh, ondanks hoorde ik een uh, journalist op de Belgische radio... en die, uh, die zei onomwonden dat, dat hij het een kutfilm vond. Nou, ik kan hem hier in ieder geval aanraden die nieuwste film van Lars van Trier... waar ook Charlotte Gainsboer weer in te zien is... Charlotte Kensboer, die naast haar acteerprestaties ook nog een zangcarrière heeft. En vijf jaar geleden werd dit op de plaat gezet. The Songs That We Sing. En het werd nog een hit ook voor Charlotte. I Girl, I stopped and smiled at her. She screamed and ran away. It happens too Did they mean anything to the people we're singing? Charlotte boer als zanger is van vijf jaar geleden dit succes, The Songs That We Sing. Charlotte dus op dit moment te zien in die Lars van Trier film Melancholia. En de regisseur, de Deense regisseur Lars van Trier, is inmiddels alweer bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe film die Nymphomaniac gaat heten. En dat wordt een zwaar erotische film. In de film zal de Zweedse acteur Stellan Skarsgård ook een rol spelen. Die is ook te zien in Melancholia. Tenminste, hij is benaderd en hij zal waarschijnlijk een van de rollen aanvaarden in die nieuwe lachs von trier film Nymphomaniac. Maar het zal nog wel een tijdje duren voordat hij op het witte doek in de Nederlandse bioscopen te zien zal zijn. Goed, hadden we het over Charlotte Gensboer. Hier is Moederlief. Te souviens-tu sur Melconic sous un chapeau, te souviens-tu au bord de l'eau, moi je m'en souviens comme si c'était, comme si jamais, moi je m'en souviens comme si plus rien. Te souviens-tu au bord de l'eau, te souviens-tu il faisait beau sous les palmiers, il est si tard, moi je m'en souviens comme si c'était, comme si jamais.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 Jane Burkin, dus uh, de moeder van Charlotte Gensboer... en eens was het ook uh, de echtgenote van uh, Serge Gensboer... Je dame man kennen we allemaal nog wel. Jane Burken heeft uh, sederdien ook een uh, carrière als zangeres opgebouwd. En in 2004 toen maakte ze het album Rendezvous met diverse Franse artiesten. Dit was de samenwerking met Manu Ciao, Te Souviens Tu, wat je kon luisteren. Jane Burken en Jane die uh, gaat op uh, tournee, maakt een Europese tournee. En 25 oktober dan zal ze optreden in Amsterdam in het uh, Carré Theater. Jane Burken. En hier is de paterfamilie als himself, Sergio Gainsbourg. Opgenomen op Jamaica, samen met Sly Dunbar en Robbie Shakespeare. Dele, dele. Quand on me dit que je suis moche, je me marre doucement, pour pas te réveiller. Tu veux petite Marilyn? Moi, je suis ton miller, hein? Non, Arthur, plutôt Henri, spécialiste de hardcore. La beauté cachée. La bouteille cachée delay, delay, delay. Se voit sans de lait des lait Ce voissant de lait de lait Même musique, même reguet pour mon chien Que tout le monde trouvait si vilain Ouvre oh, tout c'est moi qui bois c'est lui qui mord d'une cirrhose De déteste par osmose Tellement qui buvait mes paroles La bouteille cachée de lait des lait Ce voissante de l'aide de l'air La bouteille cachée de l'aide de l'air Ce voissant de l'aide de l'air Enfin, faut faire avec ce qu'on a La sale gueule nous on est plus rien D'ailleurs nous les affreux Je suis sûr que Dieu nous accorde Un peu de sa miséricorde Car la bouteille cachée de l'aide Uiteindelijk Delay, Delay. En het is te vinden op een LP die in 1979 werd gemaakt door Serge Gainsbourg op Jamaica. En hij liet zich bijstaan door uh, de Ritme tandem, Sly Dunbar en Robbie Shakespeare. En een van de dames op de achtergrond, dat was uh, Rita Marley. Serge Gainsbourg dus en uh, zijn uh, nazaten, die heb je kunnen beluisteren. En zo dadelijk naar het nieuws, dan laat ik je iets ouds van The Fortunes horen. Met zang van Rod Allen erin. En verder ook nog aandacht voor drie verschillende composities onder één noemen Heart of Stone. Maar eerst even aandacht voor het volgende.